Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Oud-Kamervoorzitter van Miltenburg wordt niet door de Kamer gehoord over de tv en de klokkenleidersbrief. Vorige week hadden de fracties nog een lijst met Kamervragen. Die heeft ze vlak voordat ze aftrad schriftelijk beantwoord. De VVD vindt het daarom niet meer nodig om van Miltenburg nog te horen. De andere partijen hebben zich daarbij neergelegd. In Argentinië is tegen oud-piloot Julio Potsch levenslang geëist. De Nederlandse Argentijnse Potsch was volgens het Argentijnse Openbaar Ministerie in de jaren 70 en 80 betrokken bij dodenvluchten. Tegenstanders van het generaalsbewind werden levend boven zee uit vliegtuigen gegooid. Potsch heeft altijd ontkend dat hij daarbij betrokken was.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 De gemeente Hilversum roept staatssecretaris Dijkhoff op om af te zien van de uitzetting van Kuda, een Zimbabwaan van 21, die sinds 2008 in Nederland is. De vreemdelingendienst wil hem vanmiddag op het vliegtuig naar Zimbabwe zetten. De gemeente noemt dat onbegrijpelijk. Volgens burgemeester Broertjes en de wethouders is de Zimbabwaan geworteld in Hilversum en is het college trots op hem.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 Het weer vrijwel overal droog, in het noordoosten kans op dichte mist. Vanavond gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt 7 tot 10 graden. Morgen bewolkt en wat regen en dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A10, Nieuwe meer richting Watergraafsmeer bij knoop Amstel, 3 kilometer, er staat een kapotte vrachtauto...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 Ha <laughs> <laughs> ha Ik heb een keur van vermakelijkheden bij mij vanavond. Hier, dit bijvoorbeeld, dit is een uh, zogenaamd apenfluitje. Met dit fluitje communiceert Tarasan met de dieren in het woud. Het gekke is, wanneer je op het fluitje blaast, dan hoor je niets. Het ding produceert zulke snelle geluidsgolven dat de fluittoon zo hoog wordt dat alleen nog maar geslachtsrijpe, bronzige en loopse bavianen het kunnen horen. <lacht> hoorde u waar? Hoorde ik waar? Of verwacht dus een baviaan overigens vooral niet meer een chimpansee. Dat moet je niet doen, want als je de hersens neemt van een chimpansee en van een baviaan... ...en je legt ze naast elkaar, dan zijn die van mijn broer de grootste. <lacht> oh, leuke avond. Ja. Ik heb ook intellectuele grappen bij mij vanavond, dat ik nu denk dat dit zo de hele tijd doorgaat. Ik heb ook intellectuele grappen. Mocht dat weer te hoog gegrepen zijn, dan kan ik weer terugvallen op een eenvoudig spelletje. Maar alles zult u merken, alles even keurig en even beschaafd. Want ik weet niet of u heel toevallig mijn vorige programma hebt gezien. Want daarin zat een scheetenlied. een scène en vele toespelingen op de geslachtelijke gemeenschap en ik heb dan ook nogal eens te horen gekregen dat het een en ander wel erg aan de banale kant was ik zelf vond het ook het leukste programma dat ik nu toe. <tie> maar ik geloof toch dat ik onder andere zodanig uh, hoe noem je het, niveau heb bereikt dat ik dat soort zaken niet meer nodig heb. Al wordt het er daarmee niet eenvoudiger op, moet ik u zeggen. Want ik heb in dit programma avond en avond twee bepaalde grappen verteld. Ik bleef ze vertellen tegen een beter weer dan iemand. Ja, ik vond ze prachtig en ik vind ze nog steeds prachtig. Maar ik heb ze eruit moeten gooien, want u lachte helaas geen enkele keer. Dus ik heb ze maar definitief geschrapt. Verdorie. <lacht> Zonder... Ja, ik zou ze wel kunnen gaan vertellen, maar u lacht toch niet. Einstein, dubbele punt, mijn vrouw begrijpt mij niet. Nee, niet één, hè. typisch is dat. Hè. Ja, ik vind hem prachtig. Einstein die zegt dat ze vrouwen niet begrijpen. U, u, u niet, u vindt er geen en Houdt op, hè. Klant is koning. Het aantal bedreigde diersoorten neemt hand over hand toe. Er is zelfs sprake van een enorme plaag. Oh, nauwelijks, hè. Gek is dat toch. Wat is er? Zeg maar. Oog een mijn broer in vaart. Doe maar wel u. Zeg maar. Wat is er? Laat je bij haar zien. Hé? Ja. Maar zijn we Nederlanders dan nog ook eigenlijk een gek volk? Ja, dat werd wel hè? Die eens. Dat werd wel, ja dat dacht ik wel. Dat dacht ik wel nog geen enkel probleem hoor, dan ik we wel weer een BH aan. Tuurlijk, als u een BH leuk vindt dan krijgt u toch een BH bij zeg. Ja, daar hebben we nog nooit moeilijk over gedaan. En die twee grappen die ik zelf heel leuk vind, die gooit er net zo gemakkelijk weer uit. Ik, ik blijf mezelf niet kwellen avond en avond. Het is hobby. Goed, dus die grap over Einstein gaat eruit, die grap over het milieu gaat eruit en die BH die komt erin. Geen enkel probleem, maar dan moet u niet naar afloop naar me toe komen zo van... Meneer Finkers, ik vond het een beetje platvloers. En ik zei nog tegen mijn man, dat heeft zo'n jongen niet nodig. Nee, dat heb ik ook niet nodig, dat heb u nodig. <lacht> Laatst na afloop van een voorstelling van mij dacht ik, ik wil toch eens weten wie mijn publiek is. Ja, hoe, hoe ontwikkeld dat is en op wat voor niveau zich dat allemaal beweegt. Kortom, ik was bijzonder nieuwsgierig naar u. Dus liep ik na afloop van mijn voorstelling in de foyer in. Dan kwam meteen een jonge man naar me toe en die zei, hey Finkers, kom eens hier. Kom eens hier, Finkers. Wat is erger dan wintertenen? Ik zei, nou, sneeuwballen, zei hij. <lacht> ik dacht, au, Ik dacht, is dat nou mijn publiek? <lacht> Dus daar vindt u leuk. Wintertenen en sneeuwballen. <lacht> een BH ontbreekt er inderdaad nog aan. Ik dacht, Freek de Jonge die zal er geen last van hebben. Die heeft in de loop der jaren natuurlijk een heel ander publiek opgebouwd. We hebben in de zaal. gewoon staat vast veel eruditeren en dan gaan we allemaal op een heel ander niveau. Dus ik naar een voorstelling van Freek de Jonge. Na afloop liep ik met een fan mee naar de kleerkamer. En die jonge man vroeg aan Freek. Freek, wat is pijnlijker dan het doorzien van het menselijk bestaan? Freek antwoordde, het tegenwerken van je karma. Nee, zei de jongeman, sneeuwballen. Ja, als u mij op de man af zou vragen... Nou wat vind jij dan de allerleukste grap die er ooit in alle eeuwigheden is, is bedacht... dan kom ik toch altijd weer terecht op die grap van die 10.000 padvinders in de blote kont. Waarom? Ja, dat moet je zien. Goedenavond. Dan kom komen maar mensen binnen... Gaat u rustig zitten. Er werkt zo'n fluitje nog, hè? Dat is onvoorstelbaar. <tieden> geen jager, geen neger. Hartelijk welkom bij gejagen genegen. Wie heb ik aan de lijn? Ach, ben jij het? Hè? He? Ja, kiekeboe. Oh, sorry. Kiekeboe. Kiekeboe. Wat zeg je? Ben je vanmiddag naar de eentjes geweest? En wat zijn de eentjes dan? Het is niet waar. Zeiden de eendjes kwak. Sorry hoor. Hé? Ja, dat doen ze. Eendjes zeggen kwak. Hé? Nee, dat doe je niks aan. Nee, daar gaan we van kwak. Ja, kwak, kwak. Ja, andere eendje ook kwak. Ja, ga tegen elkaar in hè. Ja, kwak. Ja, ja, kusje. Ja, jij ook kusje? Zeg, ja, eendje ook kusje. Tuurlijk, alle eendjes kusje. Ja, kwak, kwak, kusje. Dag. Mijn moeder aan de telefoon. Nou, dit duurt wel erg lang, hè? Ik zal zelflevende kandidaat bellen, dit duurt me te lang. Geachte heer Vinkers, gaan maar zou ik meer willen doen met uw spelletje. Geen jager, geen neger. U kunt me bereiken op mijn werk bij garagebedrijf Portman. Ik zet hem op de handsfree, dan kunnen we allemaal meegenieten. U bent verbonden met garagebedrijf Portman. In tegenstelling tot andere garagebedrijven hebben wij telefoonnummer 6642. Deze lijn is even in gesprek. Heeft u nog een blikje geduld? Een antwoordapparaat. Er zijn nog drie wachtenden voor. Ah, geeft niks. Er zijn nog vier wachtenden voor. Dit is het antwoordapparaat van garagebedrijf Poortman. U kunt een boodschap inspreken na de fluittoon. U heeft dan tijd tot de tweede fluittoon. <kriek> <kriek> Ja zeg, dat kan een eeuwigheid duren voor die knakker een keer aan de lijn heeft. Met knakker. Bent u die knakker van een garagebedrijf Portman? Wij zijn een dochteronderneming. Mag ik je moeder even aan de telefoon? Geitje, geitje. Met mevrouw Portman. De kandidaat voor een spelletje Geen Jager, Geen Neger? De kandidaat voor een spelletje, geen jager, geen neer. Ah, eindelijk. Wij zijn er helemaal klaar voor. Wij zijn er helemaal klaar voor. De regels zijn bekend. De regels zijn bekend. Wat? Wat zijn zoal uw hobby's? Wat, mevrouw, zijn zoal uw hobby's? Nou, meneer, ik ben dol op taalspelletjes. U bent dol op taalspelletjes. Komt dat even goed uit? Oh, ik ben dol op taalspelletjes. Weet u, ik ken alles, zet ga ik maar woordspelingen uit mijn hoofd. U kent alle Seth gijkema woordspelingen uit uw hoofd, mevrouw. Kunt u een voorbeeld geven van een Seth woordspeling Nou meneer, ik stond laatst met meneer Gaikema in Frankrijk, moet u zich voorstellen. Naast mij stond meneer Gaikema, daarna stond ik weer. Ik vroeg aan zo'n Fransman, connaissez-vous Gaikema. Die Fransman vroeg, kel Gaikema, waarop ik zei, zet Gaikema. Maar ga ik er gelijk in Als je te horen hebt, heb u geen problemen met taalspelletjes, mevrouw. U kent de regels van geen jager, geen negen zei u net. Dus we steken maar gelijk van wal. Mevrouw, u woont in Almelo. Dat klopt, ik woon in Almelo, naast de neger. Oh. Oh. oh, zonde. Oh, zonde. Uh, jammer. Jammer. Zonde. Ik heb zo geoefend thuis, hè. Geef niks mevrouw, het zijn de zenuwen. Geen manden verboord, we gaan vrolijk verder. Ik lees hier in uw briefkaart dat u dol bent op zingen. Ja, dat klopt, ik ben dol op zingen. Dan kent u vast wel dat liedje. In het bos daar zijn de negers. Oh, oh. Jammer, hè. Oh, zonde. Ja, de zonde, ja. Zonde, vloopt je. in hebt hè van thuis. Hè? Weet u, mijn moeder zong vroeger altijd, in het bos daar zijn de jagers. Uw moeder zong in het bos daar zijn de jagers? Mijn moeder kon geen nee zeggen. Uw moeder kon geen nee zeggen. Oh, mijn moeder kon absoluut geen nee zeggen. We waren dan ook met 22 kinderen thuis. Zeg mevrouw, mag ik kandidaat aan alleen die iets meer verstand heeft van taalspelletjes, alstublieft? Uh, ik denk dat u dan Jacqueline moet hebben. Dan moet u even een ander nummer draaien. 020 7 x 5 Ik herhaal het even, omdat het vaak verkeerd wordt verstaan 054 90 26. De mensen lachten er doorheen, kunt u het nummer nog één keer herhalen? Wat zegt u? Kunt u het nummer nog één keer herhalen? Dat taaltje van u kan ik niet verstaan, meneer Spreekt u geen Nederlands? Niet dat Nederlands U spreekt alleen dialect u spreekt dialect, meneer Vinkers. Ho, ho, ho, ho, dat is niet waar. Op het toneel, dat weet u allemaal, op het toneel spreken keurig Hoog Haarlems. Ja, oké, okay, wanneer een Twentenaar voor een geldt en zo... wanneer hij zich in het algemeen beschaafd wenst uit te drukken... Dan heeft hij nog eens de neiging om de N in te slikken. Ik ben er al voor bij een logopediste geweest. Hij zei, mevrouw, de mensen kunnen me soms wat moeilijk verstaan. Oh, wel nee, zei ze, wel nee. Het is juist heerlijk weer. <lacht> Goed, ehm... Um... Wat ik nou wil zeggen is, op het toneel spreek ik geen dialect. Als mut, dan kun je een meurnig plat met me henkuien. Maar dan flantuten mevrouw, hij ik weinig wil. En dan ik weer zo'n schoer de benen gekriegen. onder de leuven, dan gaat de mos naar de perlen. Over mijn algemeen beschaafd Nederlands. Kijk dan, mevrouw, spreek ik dialect. Ja, maar zo kan ik ook wel verstaan.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 Ja, doe je eens... ja, Zo heeft u extra lang kunnen genieten van uh, niemand minder dan Herman Vinkers. Aan tafel. Ja, ik ga niet eten hoor, dat u dat niet denkt. Ik heb al gelunst. Uh, als u nog moet lunchen, trouwens luisteraars, uh, natuurlijk een hele smakelijke lunch toegewenst. Maar aan tafel, en dan bedoel ik de tafel in de studio. Mijn zeer gewaardeerde collega die hier alles laat bruisen in de studio. Dat niet alleen, hij heeft ook uh, even de kerstboom heeft neergezet, toch Willem? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar ik kijk alweer uit naar het moment dat ik hem kan aftuigen, zeg je... maar. Als je mij maar niet afvraagt. Nee, ja. nee, nee. Niet dat, het, uh, dat de kerst daar mij niet aanstaan mag. gewoon. Ja. Je weet dat ik net als een kerstboom ben, hè? Kan ja. enorm uitvallen ineens, hè? Jij? Ja, maar ja, goed. Zolang het de eerste grijze naalden zijn, is het niet echt. Nee, nee, nee, nee, nee. Goedemiddag hey, trouwens. Ja, goedemiddag. Ja. En, uh, want jij gaat ook uh, uh, zo rond de kerst, uh, met name ook de 18e uh, december. Ja. Vanaf de klok van 8 uur s'avonds tot... Ja. tot tot neer uur, het is maar een uurtje. Dus maar, uh, nou ja, als maar, Voordat ik uh, goed en wel warm ben... Uh, dan word je alweer koud. <laughs> nou ja, ik word hetzelfde koud hoor. Nee, maar dan, uh, dan is het alweer voorbij. Maar ja goed, ja? Uh, ik, ik weet je, onder ons gezegd en gezegen natuurlijk. Uh, ik probeer natuurlijk wel... Uh, we hebben natuurlijk ook zand wat draait door. Hè, dat zit voor mij. Mhm. Mm en ik kruip gewoon stiekem aan die tafel die ook aan mij scheelt. De laatste uitzending is dat trouwens. Nee, dat is de, de laatste, laatste uitzending. uitzending. Ja. Uh, er zijn allerlei plannen om, om een heel andere, uh, ja, uh, hoe zeg je dat, format te bedenken of voor, voor, uh, voor dezelfde tijd, zeg maar. Ja. Meer politiek getint. getint. Ja zodat uh, luisteraars uh, hier in Zandvoort, met name natuurlijk, want uh, ja, uh, politiek dat geldt natuurlijk met name voor, uh, voor de lokale bevolking. Maar ja, dat, je, dat, je, dat je eens wat hoort van wat er allemaal in het college speelt, aan beleid en uh, wat ze ermee doen. Nou, dat dus vind, en, ik, vind en, en, ik op zich uh, niet verkeerd. Alleen dan rijst reis bij mij gelijk de vraag op van, oké, okay, ander format, moeten wij erover stemmen? Stemmen. Ja. Nou, nu, nu toch nog niet? De gemeente, nee, nu toch die niet. De die komen... Die nee, nee, nee, nee, nee. Ik bedoel, format. Uh, ander format. Politiek gericht. Uh, ja. uh, we, we gaan van uh, het format gezelligheid, zeg ja. maar. ja. Uh, nou, maar... het programma was niet alleen maar gezellig in de zin van gezellig met muziek en, en uh, rotel dotel praatjes, nee. Oh, daar ben ik we de enige... Ook, nee, er werd de... ook serieus uh, werd er gepraat in Heb programma. ik wel naar het goede programma geluisterd dan? <laughs> NPO 2 toch, zei je? Nee, <laughs> <laughs> nee we, hebben, we hebben tijdens stand voor Door ook best wel serieuze gasten gehad. Nee, met serieuze dat... onderwerpen, ja. Ja, het was een luchtig programma, dat, dat dan weer wel. Hè? Nou ja, ik hoop wel dat die luchtigheid blijft. Ja. He, ik bedoel, politiek, het, het is een, een, een item wat, wat dus daarom toch wel zwaar kan zijn, zeg maar. En er wordt ja. luchtigheid ertussendoor. Nou ja. ja, goed. Ja. Het politieke vee met een glimlach, zeg maar. Ja. Wie, wie, wie zou jij nou, als er nou een politicus van het jaar gekozen moest worden op lokaal niveau? Hè? Ja. In Zandvoort, hè? In Zandvoort? Ja, wij zou je dan kiezen? Zou je dan zeggen, nou, ik kies die of die? Ja, Meneer nee, ja. Gerard Kuipers van D66 bijvoorbeeld. Of uh, wie heb je nog meer? Ja, niet Meijer, je, dat is geloof ik de burgemeester. Ja, maar als ik dat ga vertellen, dan ja. stap ik acuut van mijn geloof ja. af. Want uh, ik vertel ook nooit uh, uh, op welke partij ik gestemd heb. Want uh, dat vinden ze dan bij, uh, bij D66 niet zo fijn. Uh, <lacht> Ach, wat zeg ik nou? <lacht> nou, weet je wat het is? Kijk, ik heb ja. in principe respect voor de, uh, voor, voor de politici die dus uh, in... in, in de gemeente zit er, zeg maar. Ja, het is ja. geen makkelijke taak. En, ja. uh, je krijgt kritiek van alle kanten en het is nooit goed. En, maar ja. Heb je gisteren het landelijke debat gezien uh, na de klok van zes uur? Tussen zes en half zeven bij één vandaag? Nee, nee uh, ik was schitterend door afwezigheid. Daar Wat? werd uh, de, de landelijke politicus van het jaar gekozen. Ja, ja, ik heb er wel iets van gehoord, ja. ja. Ik stond er uh, een beetje van te kijken, eerlijk gezegd. Ik niet. Nou ja, weet je wat het is? Het, het, het voelde een beetje als zijnde van... Uh, we, we kiezen gewoon de politicus die het meest in het nieuws geweest is. Uh. Nou, ik vind hij, hij staat wel... en dat was ook het, het argument van de meeste kiezers. Hij staat het dichtst bij de kiezer. Hij luistert naar de kiezer en hij vertegenwoordigt... of hij, hij, hij doet het woord namens de kiezer in het, in het parlement. Zo vindt hij zelf. dan ook. Ja. En dat is natuurlijk ook wel zo. Want uh, Jesse, Kla, Jesse Klaver, dat is onze GroenLinks... Ja, ja, ja, ja, uh, rookie... Ja, ja, talent, zeg maar. Ja. Ja. Politiek talent, aardige man hoor, uh, niks mis mee. Maar uh, ja, je hebt allemaal van die wazige verhalen, vind ik. Uh, niet to the point. Je weet toch wat er allemaal speelt in Nederland. Maar dat is heel vaak met politiek. Hè. Kijk, als je een onderwerp hebt, er wordt zijdelings wordt er heel veel aangedragen. Ja. Maar niets raakt, zelf, of, ja, eigenlijk zelden is het zo dus dat de kern niet wordt geraakt. en Ja, maar dat is politiek in het algemeen, denk ik, een beetje. Mm -hmm. Ik denk dat er gewoon hier in Nederland eerst, ja, triest om te zeggen, iets moet gebeuren. Wat, uh, wat er nou voor zorgt. Uh, dat men ineens wel. Uh, nou, dat, het gebeurt al een beetje in de VVD-hoek. Uh, als je dus. Uh, weet u ook weer, die VVD. die ik ook wel. Uh, het, uh, de Politicus van het Jaar had gegund. Weet heet nou, die man? Ik weet niet wie jij bedoelt. Maken we er een quiz van, een rafel? <laughs> nee, joh. Die, die, de, de, de, de, hij doet het woord in de Tweede Kamer. Hij uh, zit in, in het parlement. Ja, en mag ik heel, heel eventjes onderbreken? Ja. Uh, we, we hebben er wel een brug geslagen van Stamford uh, door nieuw format, wat, ja. uh, wat politiek en zo. Ja. Zijn we er allemaal bezig? Nee. Dit is voor luncht. Ja, nee, maar, maar, maar, ook nee. tijdens de lunch moet je af en toe eens denken over, over uh, wereldzaken. Dylan. Ja, maar ik Want doe het dagelijks. Wat doe jij aan de uitstoot? <laughs> wat doe ik aan de uitstoot? Ja. Uh, het milieu. Ik, jij... Tijdens een uitstoot hou ik meestal Ach. mijn adem in. Oh, maar dit, dat dat zal je maar niet bedoelen, denk ik. Maar dan heb je toch bijna CO2 die de lucht in gaat dan? Ja, toch wel. Maar ja. Ja, als je kijkt naar die filters die hier gebouwd zijn... Dat, al de dat, al tijd. dat bruisen van jou hier is antwoord, dat is volgens mij ook niet... Eh, nou, dat is goed voor het milieu. Ik, ik heb nog geen klachten gehad. Nee, ik heb wel een mailtje gehad van het staatsbosbeheer van... Uh, uh, dankzij het bruisen in het dorp hebben wij in het bos meer mensen. Dus dat is wel positief. Oké. Okay. Ja, toch wel. Oké, okay, dus je hebt wel wat in beweging gezet, hè? Behoorlijk, ja, ja. Beweging is goed voor de mens, gaan ze het bos in? Gaan ze het bos in? Gaan ze een potje schaken met damherten, dus dat klopt natuurlijk. Ah, klopt, je uit, werkelijk, ja. Het werkt niet. Nee, dat nee. werkt absoluut niet, maar het, het heeft effect en eh. Uh... <lacht> En iedere dag dat ik kan bruisen, zeg ik van, ik ben blij dat ik kan bruisen. Ja. Ja. ja. Maar ik kan nog steeds niet op de naam van. Die, ik kan het, godverdomme. Oh, sorry. Dat geeft niet. Maar niet vloeken met de kerst. Uh, ook niet na de kerst, ook niet voor de kerst. Nee. En maar, uh, ja. uh, uh, hoe heet die politicus nou, jongen? Ja, weet toch wel wie ik bedoel? Kijk, bedoelt... dit heb ik nou wel meer dan. Een hele bekende. Van de week had ik het met koffietijd. Die dame daar. Wie is dat ook alweer? Nou, het was Loretta Schrijver. Ja. Kon ik toch niet op de naam komen, dus toch? Ja, maar Loretta Schrijver is ook niet van de VVD. Of haal ik nu de boel door elkaar heen? Uh, ja, ja. de vrouwenvereniging uh, door de jaren heen, daar is ze van. Ja, <laughs> ze noemen het uh, bij ons in het oosten, noemen ze dat Oldseer. <laughs> Oldseer. <Out> <laughs> <laughs> uh, heb, heb je dan muziek trouwens? Want ja, uh, ik heb wel muziek, maar ik wil eerst die naam weten van, van die... Van die van nou. Weet je wat, dan doen we de muziek. Hè? Want uh, ja. de, de mensen die beginnen ze langzaam ook elkaar te denken... van ja mijn brood is zo lang op, waar blijft die muziek? Ja. Als jij de muziek opzet, dan gaan wij samen eens even uitdokteren... en brainstormen wie nou die persoon is. Nou, dat komen we zo op terug. Nou, oké, okay, is goed. Okay. Nou, een kerstliedje, uh, Lonely this Christmas... en dan heb ik het over Bonnie, Sinclair. Ja. Uh, hartstikke lonely. Geen drank, helemaal, nee, helemaal niks. Nee, nee, nee, nee. Gewoon zonder whisky, zonder... Uh, helemaal alleen met de kerst. Luister. Each time I remember the day you went away, then. How... together we never thought there'd be an end and I remember looking at you darling and I remember thinking that Christmas must have been made for us because darling this is the time of year that you really you really need love and it means so very very much so it will be lonely this Christmas Without you to hold, it will be so very long, lonely and cold. The kite is stopping the, the bill, bill. Ja, Willem, ik zie nou op de computer hier dat we hebben een probleempje. Er is geen internetverbinding. Jo, Ja. Gedicteerd staat er. Er wordt automatisch opnieuw verbinding gemaakt wanneer er weer verbinding met internet is. Uh, nou, er is een foutcode 4. Nou. 4? Ja, 4. Ja, zeg jij zeg. Jawel. Wat, wat is 4 dan? Uh, dat is meestal de, code, de foutcode die na 3 komt. Toch? Je hebt K3. Ja. Je hebt ook na drie. Die waren hartstikke fout. Die werden ook uit elkaar gegaan. Ja, uit elkaar gegaan. Ja, ja, ja. Split ends. Maar maar, maar, maar, uh, ja, zolang je het niet doet, kunnen we de luisteraars misschien uh, eventjes uh, uh, vertellen dat de politicus die wij uh, voor ogen hadden, dat jij, jij hebt dat uiteindelijk gevonden Vertel jij het maar Dat is jouw premier. Nou, nah, het is niet mijn primeur. Ik bedoel, kijk, daar, daar hebben we. premier zei uh, ik. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, daar hebben we PPE bij je voor. PPE, die ja, nee, nee, nee. Halver Zijlstra is het, hè? Halver ja, halve Zijls, halve Zijlstra. Halver Zijlstra. <güls> ja, en uh, er werd dus net uh, gebeld door een oplettende luisteraar. En die zei dus, nee, nou, hey, jullie weten het weer niet, want het is Halver Zijlstra. Dus die. Die mevrouw die, die heeft een, een hele mooie vleesgaal verdiend. En een hij vlees? wordt zo snel mogelijk opgestuurd. Oh, is dat zo? Na de kerst dan wel, maar. <laughs> ga, jij, ja. uh, ga jij thuis lekker eten of ga je uit eten? Nou, ik had, uh, vorig jaar heb ik uh, met de kerst, uh, met de kerst heb ik wild gegeten. En ik denk nou, dat jij ik. jij eet dit, altijd wild als bier? Ik, ja, ik denk dat ik het dit jaar rustig aan doe. <laughs> ja, zeg maar. <laughs> die mensen daarvoor, ik er vlieg vliegerig altijd de studio wees, ja? ja. Jij eet altijd wild, Willem. Ja. Ik, dat bruist ook allemaal als je zit... Ja, en ik heb één keer met de kerst uh, bij een Japaner gegeten... Ja? maar dat, uh, dat werd niet gewaardeerd. Want? Dat, uh, zijn vrouw vond het niet leuk. <lacht> <Nee>. <lacht> Toch. Nou, ja, goed. Uh, wat, wat, ik ben helemaal van apropos, nee, dat Dan Dat je wel maar niks. <lacht> nee, ik ga eventjes op mijn tablet. Anders pak je mijn accordion, dat is helemaal geen punt. Nee, ik heb een tablet. En wat heb je? Een tablet. Oh. Uh, en daar heb ik natuurlijk ook Spotify op. Maar ik eens kijken of daar wel... Uh, uh, wi op zit. Ja. ja, vast wel. Want ik heb... Uh... Ja, kijk, ik ken het er nog niet. Dan uh, hangen we erg. gewoon... Uh... Nee, je, je bent offline. Nee, dat is echt een internetprobleem. Dat is een echt een internetprobleem. Ja, ik zie het. Ja. Inderdaad. Nou, dan, uh, dan uh, luisteraars. Dan uh, is de collecte voor een nieuw uh, uh, internetsysteem hierbij. bij je? Uh, Heeft er nog iemand een zakje internet thuis leren? Ja. Uh, Wij gaan even kijken waar het aan ligt. Ja, we gaan dus er zo even... Maar ja, we moeten er wel een stukje muziek moeten we nog tevoren zijn. Tover even kijken, ga ik wel eventjes naar mijn uh, schrijven op mijn tablet. Want die heb ik ook. Dus niet te geloven. De wonderen zijn de wereld niet uit. En ik ga een mooi liedje draaien voor u van de Art Garfunkel. All I know. All I know, dat, uh, dat betekent dan uh, alles wat ik weet, dat we geen internet hebben. Jongens, jongens, jongens. Willem, wat een technische probleem hebben wij toch, hè? Ja, dat, maar ja, dat, dat heeft ook te maken met de conjunctuur van deze tijd, denk ik. De, de, de, de conjunctuur? De conjunctuur, ja. Ja, of een conducteur, net wat je wilt. <laughs> ja. Okay. Uh, nou ja, het, het, het blijkt dus inderdaad zo te zijn dat uh, ja, de wifi eruit ligt. Ja. En met de wifi, uh, ja, dat heb je toch nodig als je Spotify... Uh... De computer, hey, ja, de muziek komt er weer aan. Met een heel orkest. Ja. Ja. Nou, we, we, we hebben de computer opnieuw opgestart. Dus we gaan gewoon uh, kijken of dat helpt. Ik denk het niet, want het internet staat los van die computer. Denk ik. Mm, nee, nee, nee zonder computer heb je, heb je geen internet. En... Nee, maar ik bedoel de, de, de, uh, wifi. het wifi signaal. Dat is toch, Als het goed is, dan staat het er los modem van. Ergens. Ja. ja ja en uh, Weet je waar het modem staat? Of, uh, boven. Ja. De zolder. De zolder. Zoldermodem. Een zoldermodem. Ja. Je hebt ook een keldermodem, maar die verbinding is veel dieper. Oké, zullen dat plaatje maar even uitdraaien? Laat, ja, ja. Nou, doe, doe dat maar. Kom we er zo even op terug. When the Die man toch een uh, pareltje van een stem. Ja, dank u. Dank je. Oh, je bedoelt Aardig Carfunkel? Ja, ja. Het is alleen niet accentloos Engels. Dus vind ik wel toch. Deze zegt van, oh, jammer. Accentloos Engels? Ja, accentloos Engels. Kijk eens. Nee. Als Willem Bruijs nog Engels spreekt? Ja. Hoe gaat dat dan klinken? Nou, Zo. Ja, ja, ja. Nou, zo. luisteraars, we hebben inmiddels de computer weer opnieuw opgestart. We gaan straks proberen om weer helemaal uh, u bij te praten. Ja, en we zouden wat nieuws... Uh, voor, voor, heb jij nog wat nieuws te melden, Willem? Ik weet dat er vanmorgen in, in Schallakwijk iemand van een balkon is uh, gevallen. Ja. Uh, in de Zwedenstraat in Schallakwijk. Uh, de man is naar het ziekenhuis gebracht. Hij ja. heeft de val wel overleefd. Zou stabiel zijn uh, gemaakt op de plek waar dat ongeluk gebeurde... en vervolgens vervoerd naar het ziekenhuis... Maar uh, Niels vertelt nog niet hoe het met hem afgelopen is. Nee, maar ik denk ook niet dat je het hoort. Het uh, staat niet morgen in de krant van uh, aanleiding van het bericht van gisteren. Dat... Uh, het is ook nog ja. weer. Maar we zullen maar hopen dat het uh, goed gegaan is allemaal. Ja, ja. Hier in, uh, in Zandvoort, voor de luisteraars die normaal uh, openbare raadsvergaderingen bijwonen, die wilden misschien vanavond aan de raadsvergadering. Die gaat niet door, want er is een, uh, een uh, raadslid overleden uh, ja. recent. En daardoor is de raadsvergadering van vanavond. Uh, die om acht uur zou beginnen, is verhuisd naar of, volgende week... Uh, dinsdag 22 december, ook weer om acht uur. Dus dan weer een raadsvergadering. Uh, vanwege, ja, zeg maar, respect naar het uh, overleden raadslid. Ik ben even zijn naam kwijt. Ik had het net allemaal uh, mooi op mijn computer staan. Maar ja, die is opnieuw opgestart. Dus de informatie ben ik nu ook uh, accu kwijt. Maar misschien dat we straks nog even... Eventjes... Weet jij hoe die man heet? Die dat ra raadslid Reason of zo? Of? Ik durf het niet te zeggen, want ik ben, oh, ik ben bang... dat ik dan de naam misschien verkeerd zeg. En ja. dan, nee, nee. nee. Nou, in ieder geval, luisteraars, dat kijken we nog even na. Ja, u heeft te maken met een persoon hier achter de knoppen... die geen Zandvoorter is in... Uh, uh, zeg, ik, ben, ik woon hier niet, zeg maar. Ik ben, woon hier niet? Ik, nee, ik ben hier graag om een radio te doen. Maar, en vandaar dat ik ook al die raadsleden en, en die wethouders niet, uh, niet uit mijn hoofd uh, ken. En uh, ja, uh, vergeef me. Maar ik zal nog even kijken zo om welk raadslid uh, het gaat. Het is... Uh, Triest genoeg allemaal. En dus geen raadsvergadering vanavond. Uh, maar volgende week 22 december... om acht uur dan weer wel. Overigens, luisteraars... hebben nog steeds geen internet. Dat zie ik nu op mijn... Uh, op mijn computer. Dus ik kan u helaas... Uh, uh, ja, kan, u, kan het u nog niet melden. Maar we hebben wel muziek. Dankzij Willem, mijn collega. Want die is technisch... Uh, is hier, uh, op de hoogte van hoe je allerlei dingen... Uh, uh, eventjes snel kunt oplossen. En... Uh, Little Peggy heeft dat ook in haar mars. Maar die dateert dan weer van een aantal jaren geleden. Toen had je ook geen internet. Nee. Dus Little Peggy had een hoop in haar mars. Ja. Maar, uh, nou, jouw volgt ze in ieder geval. Hij wil follow him. Dat bedoelt ze oh, Willem Bruis oh, ja, ja, dat, ja, wil, ja, dat ja, bedoelt ja, ze ja. Willem Bruis mee. Je zit helemaal geramd, jongen. Hij wordt ook nog van je gehouden.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 Peggy March was dat uh, met aalwil, follow him. Uh, uh, Willem, ja, uh, de kerstdagen. Hoe ga je dat nou? Uh, moet je naar familie? Heb je, je verplichtingen? Komen ze naar jou toe? Uh, of heb je gezegd van, uh, met je vriendin van nou, ik. Uh, met mijn vrienden, mijn vriendinnen. Uh, het wordt, wordt gewoon één groot feest. Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Vriendinnen? Wat hoor ik nou? Ja, we leven in 2015. Net kan worden. Het is niet zo dat als je een wel of geen relatie hebt, dan maakt helemaal niks uit. Maar je mag. Wel vrienden hebben en geen vriendinnen. Wat, wat is dat voor onzin? Dat is, nou, dat, is dat is toch, ouderwets? Dat is, oude <laughs> is, is nog uit de tijd. Dat, uh, dat ja, dat is heel lang geleden. Dat, uh, nee, maar wat? wat nee, je, ik he? weet het he, niet. Het helemaal geen uh, plannen? Ja, jawel, jawel. Ik, uh, ik, ik ga het wel zien eigenlijk. Ieder jaar zeg ik uh, uh, hetzelfde van: ik doe rustig aan uh, met de kerst en, en ik zie wel wat er op mijn pad komt. En, uh, nou, nou, rustig aan. Je hebt net al gezegd je gaat wild eten. <laughs> Nee, dat hebben we vorig jaar gedaan. Dit jaar doe ik het rustig aan. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Nee, ik, ik weet het niet. Uh, misschien moet ik werken met de kerst. En ik heb baal, geen En baal denk. jij nou uh, dat, dat we een groene kerst krijgen in plaats van een wit? Of nee, we krijgen geen witte kerst. Nee, nee. Dat, dat klopt. Dat nee. heb ik net ook wel. Uh, Uit betrouwbare bron heb, bron heb ik dat mogen citeren ja. aan de luisteraar. Er is één ding, één ding wat ik eigenlijk nog wel, wel wil uh, zeggen. En dat is uh, wat ik eigenlijk nog mis in Zandvoort. En dat is... Um, op het Palace Hotel, hè, de ja. bouwers, mm -hmm. de grote Groene Kerstboom. Hoe is hij er niet? Hij is er niet, ik heb hem nog niet gezien. En ik kijk toch echt Terem uh, Palace aan. Ja, en maar heeft het te maken met uh, de, de Petunia's? Ik weet het niet, ik weet het niet. Dus, uh, ik heb vorige week wel gezien dat ze aan de testen waren, maar ze aan de verkeerde verlichting en het bleek een uh, conifeer te zijn. En ja, dat is niet goed, natuurlijk. Een conifeer? Een conifeer. Ah ja, die, dat, gaat, dat gaat niet met de kerst. Nee! Kerst nee, kan niet veren. Veren? Nee, en zeker niet. Als niet erop zit. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, maar, nee, maar daar, nee. Zit ik, daar zit ik nog eigenlijk een beetje op te wachten van. En met mij veel zandvoorten. Ja. Um, het is nou niet echt een discussie, maar, maar er wordt wel gezegd van... Uh, God, waar blijft dat ding? En dan heb ik uh, gelukkig uh, op Facebook uh, een berichtje gezien. Uh, moet ik even kijken welke groep was dat? Een bijzondere gezellige groep is dat uh, Het Juttetje. Ja. Uh, dat iemand had gezegd van nou... Uh, het schijnt, het schijnt dat het wel zeker is. Het dub dubbel, het, dubbel het Het schijnt. Het dat schijnt het dat het... het zeker is. Ja. Dat de, uh, de versiering op uh, het Palace Hotel wel komt het jaar. Dus ik ben erg benieuwd. Oké, okay, ja, maar in Bloemendaal, daar kom ik natuurlijk uh, vandaan. Daar heeft ook voor het raadhuis, Er staat ook altijd een hele grote kerstboom. Dat is een grote witte gebouw op die berg, ja. Hè? Ja, ja. Nou, maar dat bleef ook maar weg, die boom. Nou staat hij er, hij is nog kaal, hij is nog niet versierd of zo. Maar hij nee. staat er in ieder geval. Hebben ze ook langer mee gevast als normaal, dus ik weet niet wat het is. Misschien dat die kerstbomen wat later omgehakt zijn, ik weet het niet. Ik weet het niet. Nee, nee, nee maar... ik ga eens kijken met mijn tuin als hij nog staat vanmiddag. Ja, ben je wel eens, ga je wel eens naar zo'n zo tuincentrum trouwens? Ja, ik ben er van week afgelopen weekend nog geweest. Waar? Eh, uh, in Krukius. Krukius? Krukius. Oké, okay, dat is uh, het industietreintje wat je daar bij de ring vaart. Wat je daarin... Ja, nou, er zit van alles. Mediamarkt van, uh... ja, zit daar. Zit, uh... Zoals, zonder reclame te maken, maar inderdaad, Mediamarkt zit er ook. Ja. ja. ja. Oh, ja. Nee, dat uh, klopt, hè? Uh, We zitten er nog, ja, we moeten er nog even een paar andere bedrijven noemen. Oh, Carpetland zit er wel. Car -carpet, Carpetland. Carpetland, ja, ja, ja. ja. Uh, Slingerland Optiek, nee, die zit, in die zit in Zandvoort. Die zit helemaal niet in Krukius. Nee, okay. nee, nee. Maar in ieder geval, uh, was die mooi? Is het een mooie winkelcentrum? Of een uh, tuincentrum? Nou ja, wat mij, wat mij eigenlijk opviel is dat het gewoon knetterdruk was. Ja. Het is net als mensen voor het allereerst in hun leven hebben gehoord van... we hebben binnenkort kerstdagen ja. en we moeten naar attributen verkopen. Want iedereen stond daar gewoon in de rij. Echt ja, en dan uh, ja. Ik was in Osdorp, ken je ook wel, hè? Jawel, dat is waarschijnlijk een hele grote te zijn, hè? Dat is enorm groot. Ja. En, en uh, ook een enorm duur met sommige dingen, vond ik. Oké. Okay. Ja, want uh, waxinelichtjes en er zijn echt van die hele dunne dingetjes die misschien een half uurtje branden of zo. Ja. 4, 5 euro. Nou, dat is natuurlijk, uh, de, als je ze bij, bij een willekeurige supermarkt hier in de buurt haalt, dan, dan betaal je de helft. En dan heb je, je vaccinelichtjes die wel een paar uur branden. Ja. Maar ja, even dat als voorbeeld. En, en ja, je kon daar Kerstman natuurlijk kopen. Even die mooie, best mooi hoor. Maar ja, 79 euro voor een Kerstman. Ja. Ik heb wel de trend gezien voor, voor, voor dit jaar. En uh, voordat je het weet, bruis ik en dan zit ik in één keer weer in de trendvolging. Ja. Uh, uh, dat zijn verlichte flessen. Verlichte flessen? Verlichte flessen zeg je. Ja, verlichte flessen. Dat zijn dus uh, flessen of wegporten, zeg maar, met even gekleurd glas. Ja. LED-verlichting erin, ja. batterijtje erin, het is dus LED-verlichting. gebruikt nauwelijks uh, stroom. Ja, maar dat is bijna niet met je eens, hoor. Want ik heb ook wel een paar van die attributen thuis gehad. Van, uh, met kerstfeest. Wil ik het weten? Uh, wil, dat, <laughs> nee, maar dat, ook met LED-verlichting ook heel weinig spanning zou dat gebruiken. Ja. Nou, uh, twee, drie dagen, dan kon je weer een andere batterij dan je ziet hoor. <laughs> Ja, ik, ik, ik, ik zal even contact opnemen me met de klantenservice dan. Daar ga ik niet ja. over verder. Dan. Ja. Uh, ik adviseer de luisteraars. Luisteraars, ik adviseer u. Als u ooit een kerstartikel koopt. Uh, wat uh, licht geeft. Of uh, lawaar maakt. Of weet ik veel wat. Neem een adapter. Een weet adapter? Je, een adapter. Dat is namelijk zo'n apparaat. Die gooi je in de stopcontact. Ja? Dan komt zo'n draadje uit. Ja? Sluit je aan op je, op je kerstattribuut. Ja. En dan uh, doet hij het. Nou, en dan blijf, maar dan blijft hij het ook doen. Ik doe niet erg van aan, en dan weet ik niet meer hoor. <laughs> Heb jij, ja, mijn kamer is wel, of onze kamer thuis is helemaal opgeluukt. Ik, uh, ja. ik heb foto's gezien op, uh, op Facebook dat ik dacht van... Sterker nog, een filmpje staat erop. Ik, uh, ik zag het vanmorgen en nou... Het was niet te filmen. <laughs> ik, ik stortte de aarde van, van, van, uh, ja moet ik zeggen, van bewondering zeg maar. Ja, ja, Ik denk, ja, hoe ja. krijgt die duif het weer voor elkaar? <laughs> niet te geloven. Het is werkelijk niet te geloven. Die vreubelaar, wat een vreubelaar die man. Hou ons gij uit. Ja, ja. Uh, ik ging nog voor mijn spiegel staan vanmorgen. En uh, jou, hè? Willeke zeker, hè? Willeke. Vertel eens even, ben ik net zo oud als jij? Dan mocht je wel. <laughs> Spiegelbeeld, vertel eens even. Ben ik heus zo oud als jij? Is het waar? Ben ik twintig? Is mijn tijd voorbij?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 En dan gaat ze ook meteen naar het oude huis. En nou, dan gaan we niet naartoe. We gaan niet naar het oude huis, Willeke. Dat doen we gewoon niet. We, gaan, uh, we blijven gewoon hier in een splinternieuwe... Uh, nou, splinternieuw. Zo weer een, uh, een paar jaar oud. Uh, studio van Sieve Zandvoort. En ik heb nog acht minuten te gaan. En ik heb ook weer uh, internetluisteraars. Het is, niet, het is ongelofeloos eigenlijk dit. Uh, dus dus we, kunnen weer, uh, ja, we kunnen weer van alles draaien. Uh, wat ik eigenlijk had willen draaien. Willem gaat me verlaten. Dag Willem. Ik Dag zie je maar. jongen. Bedankt voor je komst. Man. Ja, luisteraars. Uh, Willem uh, neemt afscheid. En uh, ja, niet permanent hoor. Hij is er vrijdag weer. Vanaf de klok van, uh, van 8 uur tot 9 uur gaat hij u verrassen met uh, hele mooie kerstmuziek. En alles wat hij niet meer zei. Brian Adams die zingt ook mooie kerstmuziek. Luister maar. Oh So let's lay here for a while Oh, it's snowing and it's blowing So let's stay here by the fire I'm sending lots of Christmas cheer This season and throughout the year Het ja, is mooi gezongen, Brian. Er zijn de luisteraars van ZFM Zandvoort heel blij mee. Luisteraars, we gaan ja, alweer naar het laatste liedje. Want, uh, uh, het is helaas alweer bijna twee uur. En mijn taak zit er weer op bij ZFM Zandvoort. Uh, als het gaat om Zandvoort lunch. Ik ga u nog een hele fijne dinsdag wensen. Uh, vandaag is nog droog weer. Morgen wordt het weer een beetje, een beetje regenachtig en zo. Het is jammer, maar het is niet anders. Ik kan, het, ik kan het niet aangenamer voor u maken. Maar in ieder geval wens ik u voor vandaag... Uh, hele fijne uh, uurtjes nog toe. En uh, vannacht dan uh, zwijgen wij uh, met een zwijgzame nacht. Een silent night. En ook Boys to Men hebben dat nummer opgenomen. Nou, we gaan eens kijken hoe dat klinkt. Silent night Holy night Ja, luisteraars. Nogmaals, ik ga eruit met een nummer van Raccoon, Liverpool Rain en uh, daarna volgen we reclame Niels' reclame. Nogmaals, wat mij betreft nog een fijne dinsdag. Dag. Look at the heroes Liverpool reign I'll stick by you forever and do it in vain WCFM wenst u allemaal fijne dagen en een voorspoedige